Uh, de regel 11. Nee, de regel 10 nog. Dus de Torah werd gegeven als bevrediging: bevrediging van de engel des doods. Eigenlijk bevrediging van de zonde van Adam, wat Adam en Eva, En dat was eigenlijk een gemartikon. Ella, Mechamad het a Hazru, elf, wekerkalu, et atikul. Ella, maar Michamat het a eger, vanwege de zonde van het Gouden Kalf, Hazru, keerde zij terug, euh, werd het teruggedraaid we en zij keerden zij terug eigenlijk en weer een beschadigde de correctie elf na de punt Harei Sheinjan yom Kabalat Hatora twaalf hoe in Jan een had im gmar tikun? Zie hier zegt de haray, dat in Jan jomke balata Torah, de kwestie van de dag van het ontvangen van de Torah is dezelfde, hetzelfdezelfde kwestie als gmaratikun tikun. Derde, we nemen za, en Nigmaru Fertinba twaalfde. Zivugim laatste Hastara De Nivhan Valken De Haju twaalfde. De laatste twaalfde. De laatste twaalfde. Limahavili Li Yoma Ahrago Hupa, Zifantin Bebala, Shehu Haga Shavot, Shebo Nigmar Hatikun Achtin, Bahirut Mimala Hamavet. She hazman, has sadikim nehitin Ali sehem atuvim. Osim chupa chadasha Twintach lekala Dertin We nemca enet plegdus Sheba Dat in de nacht Forafchand An Het ontvangen van de Torah Nigmaru Verden Vol eint Volbracht In har Vol eint In haar Kola zivugim, alle ziwogim, mei astara die van de dagen van de verhulling. Wel kennen daarom Nifhan halaila, hoe wordt deze nacht, geacht, vijftien. Als laila, le laila, als de nacht, waarin de kala het gebeurt, waarin de Bruid verbindt zich met haar echtgenoot. 16. Who is the minute? En wo zij wordt uitgenodigd. Agra, om een dag daarop, om de volgende dag, uh, onder de aan te gaan met haar echtgenoot. 17. Shu ha'gashavod that that is the that is, that is that is at feast, van shavod. Shabon nigmara tikkun that varop werd de correctie volbracht volleend. Achten, bachirut me malachamave. Door in bevreding door bevreding. Van de Engel des Doods. She who has man, <speaking> dat dat is de tijd. She had Sadikim, dat de rechtvaard, wanneer de rechtvaardigen negen tien, alle <foreign language> deyma seyema tuvi, door hun goede daden, osim chupa ha da shalakala, mak een nieuwe chupa, voor de bruid. Twintig, na de punt. We Noachli, Jotter, Leham, Shik, Habiyur, 21, Baderach, Habiruch, Arishon. Of Ha'alef. Waham, Ayen, Midato, Jukhay, 22, Lehay, Tiek, Adwarim, Ali Jomashavot, Kinyan, Echadhu. Kijk nou wat je zegt ons. En dat is een goede staltje, eigenlijk van hemzelf. en een verklaringje dat, uh, of je kiest voor het algemene aspect, of je kiest voor het uh, bijzondere aspect, is hetzelfde. Ja? Want er bestaat niets in, een, in, een klein, in het kleinste detail van de schepping wat er niet bestaat in het algemeen. En omgekeerd is ook het, ge uh, het geval. Kijk wat hij zegt ons, 20. We hier, nee, en zie hier. Noachli, het is voor mij uh, gemakkelijker. Aangenamer. Gemakkelijker, beter te zeggen. Uh, het is voor mij gemakkelijker om. En prettiger misschien wat hij, wat hij, wat hij zegt. Lehamshi Om mij. Om voor te zetten de verklaring. Badera hapirusha alif. Zoals. Op de weg, zoals zegt hij van de eerste verklaring, dus zoals de eerste verklaring, dus in het, algemene, in het algemene, in de algemene zin, en niet in het bijzondere. Um, wame, dus over de, eigenlijk over het gemartikoen, over dat, en niet over de shavot, over het feest, het feest shavot, dat is, dat is hetzelfde, maar het principe is hetzelfde, alleen shavot, dat is wat elke jaar gebeurt, en dan is het, uh, uh, een bijzonder aspect, maar hij zegt nou, het is voor mij prettiger of, om de verder door voor te zetten met de eerste verklaring. Waarom en de lezer kan vanuit zijn eigen uh, hoofd, dus zijn eigen uh, reflectie kan hij, zal hij dat kunnen, deze woorden, zal hij kunnen uh, kopiëren, letterlijk, leatiek, kan hij dat zou kunnen toepassen, naar analogiewerking, uh, op de dag van de schavoot, die niet want dat is dezelfde kwestie. Zeer belangrijk dat wij dat doordrongen worden door deze, door deze, door dit principe, dat of wij dat Bekeken, bekeken vanuit het algemene aspect. Of het bijzonder is precies hetzelfde. En daarom alles wat is overgespreekt uh, hier in het algemene over het algemeen aspect is absoluut van toepassing. En werkt bij ons in elke detail. In onze elke toestand waarin wij verkeren. 24. We zijn er zo meer. Kolinoon Hevraïa Wechule Eilu Hatamchin 25 deoraita Anikra Anikahot bnei Eichala dekala Zesentwintag Hem trichil Ligjot dwukim Bashinaagdusahani kraakalabe holga hulaila achtentwintig shell agalut. Kie as bij me agalut ii. Mit akend nekhentwintig, al idee tamchind deuraita. Bakhol elu hamassim tovims on afkorting. Derde watora. Kunt u zeggen, dat u zichzelf niet in de hand heeft? Dat u Melai, in staat bent om uw eigen leven -hi -kula -blora, Kijk, hier heb ik absoluut geen aanstoot van zijn lange zinnen, want het is zo vloeiend, het is zo euh, logisch, dat is gewoon aan, aanlerend. En dat laten we zien dat al die zinnen heeft, heeft nog langere zinnen, maar zo vloeiend, zo geweldig, anders dan bijvoorbeeld bij Shlavia Solam, daar zijn zoon, die dan brengt dan, is, is veel zwaarder, en, en brengt dan wel, daar is, kan je wel ook uh, in verwarring komen, soms. Nu, maar hij doet het geweldig. Um, ik zou zeggen, kan niet anders. 24. We zijn zomer, en dat is wat de zorg zegt. Kolen ongevraai, we al deze kameraden, enzovoort. Deze uh, die steunen de Torah, die heten Benei Heikhala de Kala, de zonen van de zaal van de bruid, in de tijd van de Galut, in de tijd van de, van de Verbaning oftewel, voor de Gmartikun, zij heten dan, zij die steunen de Torah. Dus door hun werk, inspanningen, dat zij haar uh, maand doen opbrengen, tot haar, en allerlei correcties doen. Die heten dus, zij die steunen de Torah. Hij heeft 26, legiot bij dw dwukiem. zij dienen uh, zich samen te voegen aan de schina, aan de hele Geschina 27. En die kra, welke hele Geschina heet, Kala bruidt, Bacholahulayla gedurende de hele deze, hele nacht. nacht de, gedurende de hele deze nacht, welke nacht is dat? Shelgalut, Shelgalut van de balingschap. Dus al die. 6000, gedurende 6000 jaar. Ki as be galoot, van dan in de dagen van de galoot, dagen van de galoot betekent de tijd van de Hier Himitakene het zij uh, wordt gecorrigeerd, of zij verkrijgt allerlei kort tykoniem, correcties. Alleen de 29 hadam geen doorrijden, door hen die zich Bezighouden met die, door, door, door hen die steunen in de Torah, dus door al hun werken wat ze doen. Behoor Elohim Massim, to Wim. Waarmee, zegt hij? Door al deze goede daden, derdag, en de Torah, en de voorschriften die zij doen. Adelita, her tot totdat zij haar, de malgoed dus, of de... Kala, de bruid, uh, zuiveren van, van, van het aspect goed en kwaad. Dat is wat de malgoed moet uh, gezuiverd worden vanuit, uh, vanuit het perspectief, vanuit het gezien, vanuit het perspectief van ons. Natuurlijk dat malgoed van het zeeldoed uh, hoef je niet uh, te corrigeren op zichzelf. Van boven gezien. Zij is volmaakt. Uh, maar vanuit het per, perspectief van onze perspectief van de mens, moeten we als het ware haar corrigeren um, van het aspect van goed en kwaad. Dus dat uh, van het aspect van de correctie van de tot de marticoen waarbij dus de malgoed is opgestegen naar de binnen. En dat maakte in de malgoed... Uh, de goed, tot de boom van goed en kwaad. Weet je, hier is ze menen en zij zal zijn dan, en zij zal dan worden uitgenodigd, dus zij dragen erbij, dat zij zal worden uitgenodigd, Leenon voor degenen die melaye bereiten, die leren de Torah, dat betekent, dat ik maar die bahem. Bij wie geen aspect, helemaal geen aspect asia is. Geen aspect van doen is er. tov balora, maar dat die is helemaal goed zonder kwaad. Dus in de toestand van Gmartikun, 34. Olefikaar, Srihim, 35. Had там хенде орайта шагем бней гей хала де кала за судета лис мох има аля тикун га гадол газе шнаса 35 б кала ал идее уле фихах 35 эндорум црихима там хенде орайта Dienen het zo te doen, zij die de Tora steunen, dat die zijn de zonen van de zaal van de bruid, dienen zij zich verheugen met haar, samen met haar. Alle tikkun Agadola ze over deze grote tikkun, Shenassa, welke correctie is geworden in de bruid alle ideeën door hen, door hen toedoen. 37 na de punt, en nog is één zin, en dan we zijn meer. ha sommer, olemmechade, ima, 38, Betikunaha de ihi, it, akennet, Lemelaye 39, 39 boorajta, dat en dat is wat hij zegt om samen met haar in vreugde te blijven door haar correcties. de hij itakenet want zij wordt ingesteld, wordt gecorrigeerd door lemelaar tot de toestand van zij die de Torah leren de aino dat wil zeggen batikonim, habaim, lefaneinu door de correcties die komen voor ons uit de Torah en uit de uh, profeten enzovoort dat men dienst zei doen in vreugde en nog een klein stukje dan hebben we nog de pagina kufkaf zijn een klein stukje nog en dan kunnen we iets anders doen de regel 1 hasulam de rechterkolom, wie hier nee niet bij er? Shekola madrigot, razin twee de oraita, sheem, inyan, Nee, ik moet moeten stoppen hier. Ik voel dat we moeten hier stoppen. Dus, pagina kuf, zijn, hasulam, de rechterkolom, de eerste regel. Hier zijn wij gestopt. Ja, in drie tellen. Anders, anders wordt het Hoe kan echt zonder de toestand van een gemak huh? uh, <laughs> Wat zeg je? Hij heet de zakken. Hoe kan. kan, kan, kan het, mensen praten over dat. Zonder de toestand van een gemak een dag later. I don't get it. Hoe kan je dan zondigen na de Gmartikun? De toestand kwam erg goede vraag. Hoe, hoe, hoe, hoe, kon, hoe kon Israël hoe kon, hoe kon, hoe kon dan direct daarop zondigen uh, toen de Torah gegeven was en dan gingen zij direct zondigen. De Torah werd gegeven aan Moshe. Dat is de Gmartikun toestand waar de Moshe ontving. Moshe was op weg naar beneden. Hij moest brengen die Torah naar beneden. Maar beneden gebeurde dan de, de zonde. Dus eigenlijk de Gmartikun was al van boven gegeven, maar van beneden was nog niet ontvangen. Dus alles moet het natuurlijk uh, in, in in samenhang met een lagere. Als de lagere zullen aannemen ontvangen dat betekent dat zij gemarke koen komt met, et, met et, de mede, mede, medewerking van de lager. Als mijn lageren dan niet meewerken, dan... Wat is het niet het Voor wie was die gemarke dan? Dat was voor de hele mensheid. Ja, dat is niet. Nee. Nee. Zij ontvingen dat niet. Zij ontvingen dat niet. Dus daarom de moschee heeft... Uh, de eerste Torah, dus de eerste steenetafelen die, die brachten de, die bracht de eerste steenetafelen goed, goed opletten wat die, wat die ons vertelt, de eerste steenetafelen die brachten de, de Gmartikun en die dat was de Gmartikun en dat uh, konden zij niet realiseren beneden omdat zij hadden gezondigd met het, met het gouden kalf. Daarna heeft Moshe de tweede, de tweede Torah heeft gebracht. En we weten dat dit de Torah is van de wereld. De eerste Torah was van de wereld Atselud. En de tweede is de Torah in de vorm zoals het gegeven was, is de, van de wereld Yetzira. Dat is al de wereld van scheiding. Dus daarom, daarom de Torah, het is allemaal uh, specieel hetzelfde Torah, maar alleen de, de wat het verborgen is, is verborgen. Dat hebben wij, onthullen wij in de zorgen. Maar in de eerste was het helder en uh, open, onthuld, wat wij moeten uh, leren in de geheime Torah. En dan de Torah, daarom de Torah die naar beneden gebracht wordt, die Moshe heeft gebracht. Dat is dat waarbij dus rechts en links is. Kosher, niet kosher. Dus dan heb je dat die twee strijdigheid. Ja. Okay. De tweede heb je zelf, je moest zelf erop schrijven. Oké, okay. maar het is, dat is. Gewoon lezen, dat leren, dat in, wat we dan zal je dat ervaren voor ons is het belangrijk om alles te kunnen verklaren voor ons in de begrijpelijke taal van de sphierot, van de in plaats van de religieuze taal Om in de religieuze taal vinden de dienst de, de in de in die, in die vier werelden Daarmee kan je alles verklaren, want dat is, that is the, uh, het gebouw van de, van de schepper. Hmm? Hebben we hier nog een stokje of zo? So? Eigenlijk is het, dat we niet, zo doen zo. Uh, nu kijken we naar het, naar het bord en ik probeer iets te vertellen iets wat um, ik noem het uh, mechanisme of de mysterie van het vergeven van zonden kwaad en dergelijke in de mens zelf want vergeven de ander is, is een kinderlijke voorstelling iets, Wij kunnen, wie kan vergeven de ene mens, de ene de ene... Uh, zwaarte doos die vergeeft een ander. Ik bedoel, het is... Uh, ja. het, is uh, het is leuk, het is leuk. Het is uh, dat, maar... Uh, dat helpt niet. Begrijp je? Het is... moet je zo zien. Als... Uh, de mens is de wens om te ontvangen... voor zichzelf. En... Dat zijn de wens om te ontvangen voor zichzelf kan het zijn kan, het zijn, kan het zijn in materiële zin, dus materiële behagen, materiële genietingen, materieel genot, eten, drinken, seks, uh, uh, rijkdom macht en, en wetenschap is allemaal behoren tot eigenlijk als we dat in het algemeen beschouwen als materiële genietingen. Al lijkt het ons dat het te ver is. Wetenschap, ja, yeah, absoluut. Het is ook materieel, hoog materieel, maar dat is wel de mens. Het uh, behoort steeds tot de uh, binnen de placenta. Dus binnen zelfs nat natuurwetenschap. Einstein. Natuurwetten is materie. Dus als iemand zich bezighoudt met natuurwetten, Zelfs met dit uh, waarschijnlijk iets, ik zeg het, leren of wat dan ook, dan relative, relative, relative, relative relativeringstheorie, dan is het alleen maar deze wereld. En er bestaan nog andere de, wensen, die dan geestelijke wensen om te ontvangen voor zichzelf. Maar. Uh, De mens kan uh, materiële dingen nastreven, door zijn wens om te ontvangen, maar de mens kan ook doen wat nog meer. De mens kan ook uh, dingen doen, willen uh, laten we zeggen, zijn geweten Ja, En door bijvoorbeeld ver, ver, vergeving, Iemand te vergeven. In onze wereld, elke vorm van vergeving is het vorm, een vorm van zijn eigen geweten te sussen. Ja, dus een mens, zijn geweten, die doet hem wel pijn. Ik heb iets aan gedaan aan de ander. Nou, en dat voelt, voelt niet prettig. Nou, wat gaat de mens dan doen? Hij gaat zeggen, nou, ik ga liever die vergeven, die ander. En dan ook het lichaam zelf, de, de citra agra in de mens, de slechte neiging in de mens, fluistert hem toe, je moet hem vergeven. Dus hij doet de wil van de ander. Waarom? Het geweten in de mens heeft niets te maken met het goddelijk. Want houden we er goed? Het geweten, dus bewustzijn, het geweten van de mens, is het product van de citra achra in de mens. Die wil de mens behouden. Dus dan, dan heeft hij iets uh, gedaan aan iemand anders, dan, geef die, dan gaat die andere vergeven, ik vergeef jou. Of zelfs dat ik het niet zegt, dan gaat je in zijn hart een ander vergeven. Waarom? Dat geeft een plek. Dan, dan krijgt de mens, in ruil daarvoor, een prettig gevoel. Ja, ik heb wel, dan voelt hij zichzelf, nou, ik ben klaar nu. Ik heb hem vergeven. Dan is het prettig, psychologisch, is het lekker gevoel. Ja, de Thaassus weten het wel, dat het op die manier... En je hebt een psychiatrische patiënt en dan benaderen we die manier. leren dat ook okay, een religieuze mens. Vergeef de ander. Daar heb ik het niet over. Dus we spreken niet over deze vergeven, de vorm van vergeving, um, religieuze vergeving of iets anders. We spreken alles in één mens. Vergeving, dat is iets wat binnen de mens moet plaatsvinden, waardoor de mens in reine komt, in zichzelf, in zichzelf in reine komt, met het hogere. Dat is de me het mechanisme. Dus wat we gaan nu doen, is dat mechanisme bestuderen, hoe dat werkt. En als je dat gaat toepassen, maar dan moet je dat toepassen. Dan moet je steeds toepassen dat, dat principe, en dan zal je zien, dat het Werkt. Er zijn allerlei rare toestanden waarin de mens terecht komt. Uh, stel dat er twee broeders zijn en beide zitten in dezelfde handel, dezelfde beroep hebben, en de ene kijkt naar de ander. En hij weet natuurlijk hoe, hoe dat in met dat beroep, met, deze, met die beroep zit. Hoe dat in deze beroep zit. Wat kan men verdienen ongeveer in deze beroep, et cetera. En, en dan ziet hij bijvoorbeeld dat zijn broeder, die in hetzelfde beroep zit, en dat hij zegt dan, hé, hey, die aan mijn broeder, die steelt mijn klanten. En dan zegt hij dan, dus hij gaat dus binnen zichzelf... Zijn zijn broeder dat zijn broeder niet correct zich gedraagt en een boef is. En dan kijkt hij, zegt hij mijn broeder die stelt mijn klanten. En dan de broeder die steeds een nieuwe mooie auto's rijdt. En ik ken dat deze beroep we hebben dezelfde he he beroep alleen ik heb mijn zaak en hij heeft zijn zaak. Maar ik weet dat in deze beroep kan men zich dat niet veroorloven, wat hij zich veroorloofde. Ja, ik vertel er iets wat uh, werkelijk uit, de, uit het leven ge gegrepen. En dan zegt hij dan, nou, die, die broeder die zit ergens in de gemeente, in de kerk, zit ergens in de eerste rij, en dan iedereen dan is zeer hoog op hem, gesteld is van, hij geeft geld en alles en goede dingen doet voor de kerk, etc. En deze persoon kan geen kalmte vinden. Deze broeder. Dus de broeder A. De broeder A en de broeder B. De broeder A is hij die dus uh, ziet dat zijn broeder B allemaal succes heeft en beschouwt hem ook als Iemand die niet rein, ja, niet rein met zijn handen, zijn handen, niet rein, dus allerlei affaires doet, allerlei machinaties moet, do, moet doen, anders, hoe, kan, hoe kom je dat aan dat soort dingen. En hij breekt met zijn broeder, met de hele familie van zijn broeder, dus met het de, de, met de, met de gezin van zijn broeder. Het ellende is... Dat deze persoon, deze broeder A, geen kalmte kan vinden in zichzelf. En niets kan hem helpen. Niets kan hem helpen wat buiten hem is. Oké, okay? hij kan hoogstens uh, tot zo'n ellendig zo toestand komen dat hij steeds, want hij vreet, het vreet aan hem. Dan ten uiteindelijk kan hij dan misschien komen tot een toestand van dat hij zegt, nou, oké, okay, ik ga het uh, van, van buiten, ik ga het even met hem vrede sluiten als het ware. Ik ga met hem even vriendjes worden of, of vriendjes of gewoon dat een beetje de Russie bijstellen of zo. Maar dan maar wordt het alleen maar uiterlijk, uiterlijk alleen voor zijn geweten. Maar daar, daardoor lost hij niets op. Zoiets so uh, heb ik uh, gehoord deze week. En hoe, hoe en bracht mij tot uh, deze wat, week, wat ik probeer nieuw onder woorden te brengen en dat jullie dat gevoel geven. Hoe kan men dan komen in de, tot de geestelijke, ware geestelijke kalmte? Niet door die, hoe heet het, die, die meditaties, die kinderlijke meditaties die de wereld doet. Zitten daar op allerlei manieren wat zij doen, Dat is alleen maar psychologisch. Het is alleen maar tijdelijk, alleen maar ook, het, het, heeft geen, het is geen tikkun, het is geen correctie. Het is niet jezelf brengen met in overeenstemming met het licht. Hoe werkt dat? Ja, hoe, wat is het mechanisme daarvan? En dat is erg eenvoudig. Alles, alles wat geniaal, goddelijk is, is, is absoluut eenvoudig. Het? het is allemaal omdat wij bedenken, we bedenken allerlei systemen, die worden steeds ingewikkelder en ingewikkelder, en daardoor, daardoor zien we niet meer uh, de essentie het is erg eenvoudig hoe de mens, hoe dat verloopt, hoe men zich in reine stelt, in reine komt en hoe men die kalmte verkrijgt, de ware kalmte. Daar wil ik een beetje daarover vertellen. Er bestaan niets anders dan vijf kilim. Ja, we hebben vijf kilim. <coughs> Zowel in het algemene als in het bijzondere. Vijf kilim, ketter, gogma, bina, zeerampin en, en goed. We kunnen zeggen tien, maar vijf. Gewoon zoals we dat is. De ketter, de ketter die wij hebben, die heeft geen aviut in de mens. De? Dus heeft geen wensdikte. Is... Uh, en als zodanig heeft geen kracht van de schepping, zit daar niet in. Dat is wat we hebben gezegd, dat uh, puntje van, het, van de jood. Maar dan als klie gezien. Geen krachten van de mens zitten daar. En dat ketter, de klieketter, ketter, zit in elke mens. De andere, alle overige kilim, goed opletten, dat is erg eenvoudig. Alleen, alleen doordrongen worden door, de, door dit eenvoud, dan zal je dat altijd helpen. Ik gebruik het gewoon dagelijks. Dan hebben we de, de volgende, de onderste vier kilim. Kli gochma, kli bina, kli zirampin en kli malgoed. Dat zijn de kilim van de naam van de Hawaii, Ja, Dus dat is echt de jutke, Oftewel, het eerste stadium van de adioed, van de wensdikte. Ja, als we spreken van de wensdikte, betekent dat het al, al onderscheidt zich van het licht. Ja, dat heeft al de, de kracht van de schepping. De ketter heet het stadium nul, omdat het is iets wat, het is als het ware kli en tegelijkertijd heeft geen kracht. Van de wens in zichzelf. Daarom is het overal, Kli is de vertegenwoordiger van het licht zelf. En zoals wij dat noemen, dat is overal Yeshua. Yeshua betekent redding. Dus in elke toestand, wanneer wij redding willen ontvangen, moeten wij opsteken naar onze ketter. Eindelijk, Goed opletten. Elke, elke is erg eenvoudig, maar als je dat leert, als je dat doordrongen wordt, zal je alles ontvangen. Absoluut. De redding, ja, jij zal zelf in handen hebben, jouw redding. Jij zelf. Goed opletten. Dus, elke ketter in elke toestand hebben wij die 5 kilim. Onze, ja, onze kilim, de set van 5 kilim. Elke ketter in elke toestand is altijd de de klieketter ontvangt altijd van een andere klieketter, ja of niet, van een hogere klieketter, ontvangt het, het uh, schijnen van het hogere klieketter. De hoogste klieketter die er is, want er bestaan zoveel oneindige hoeveelheden kliesketter, ja of niet, kijk nou, klieketter klie van de uh, Malchut de Asia. Dan hebben we dan. Jesuit yeah. van de Malchut van de Asia. Eigenlijk, Jesuit van de Malchut Asia heeft tien tinsverot. Dan heb je ook daar ook. De ketter van de Jesuit. Van de Malchut van de Asia. En dan de ketter van de Malchut. Jezot van de Malchut Asia heeft ook tien tinsverot. En daar heb je ook weer de ketter. Dus oneindige hoeveelheid ketter. En ook. Uh, en als je dat gaat dan naar boven. Want alles is de, de boom des levens, moet je naar, naar boven gaan. Dan hoe hoger jij komt naar de ketter, hoe hoger de ketter, kliketter is, van elke hogere treden. hoe hoger is de treden, hoe hoger is de kliketter. Duidelijk, hoe dichterbij is dat, dichter tot het licht. Ja? Elke kliketter heet Yeshua. Jezus betekent niets anders. Goed opletten. Niet proberen te denken aan een mens. Of iemand die zich liet kruisigen. Dat is het algemene aspect. Ook dat is goed om dat te weten. Maar ik zeg niet. Ik, wat wij, werken, wij werken alleen in, binnen, binnen de mens. Binnen elke mens. Dan elke keter is de kracht van Jezus. Hij heeft, heeft de kracht, die heet Jezus. De kracht heet redding. Dus wat moet ik doen? Ik moet komen alleen naar in elke toestand. Ik moet eerst mij, als ik in iets in toestand niet aan kan, omdat ik zit in al die krachten. Krachten in mijn knieën zijn vier stadia, vierde stadia, derde stadia, tweede stadia en de eerste stadia. Wat moet ik doen? Ik moet dan mijn aviot verdunnen. Ja, mijn wensdikte, we hebben altijd gezegd, je moet hem brengen naar de ketter. Ja of niet? Nou, de ketter heet Jeshua. Dus, redding. Dat is dan, in, in welk aspect? In, bijzondere of in het algemene? In elke toestand. Is het bijzondere aspect, ja of niet? In het algemene aspect is de hoogste, allerhoogste ketter, het op. Elk woord belangrijk. De allerhoogste ketter op de schaal van de zielen, die aan de mensheid gegeven waren, die op de menselijke schaal van de zielen, die op aarde kwamen, dus die uh, is Yeshua, wat wij noemen dan, Yeshua uit Nazareth. Dus de hoogste. Dus betekent dat uh, de eerste schakel waarop, waar boven al de Hawaïa staat, het licht staat. En hij is de eerste ontvanger in het, het algemene aspect. Goed opletten, dat is het algemene aspect. Dus het is de eerste die ontvangt het licht in SOF, of dus Hashem, Hawaïa, ontvangt het in zichzelf. En de, hele, en de hele mensheid, alle, elke toestand van de ketter is, elke mens bevindt zich in, altijd heeft die vijf kilim. Dus, en daar vandaan, van dat, de algemene ketter, dat is dan Yeshua, die, die, die wij kennen als algemene uh, verlosser, van hem komt dan het, de straling naar elke ketter, in elke toestand, op elke niveau. Ik hoef dus niet ergens naartoe opstegen naar de Jeshua, maar in elke toestand als ik opsteeg naar de ketter van mijn toestand, waar ik in ben, waar ik in, ik mij bevind, dan ga ik dat in, vanuit de ketter ontvangen, ja, de, de kracht van verlossing die in elke klieketter zit, dus in elke mens, in de klieketter, zit de verlossing. Iedereen begrijpt het? Dus, het is niet dat ik een kruisje moet slaan. Begrijp je? Het is absoluut niet dat. Het is, oké, okay, dat is ook goed, maar dat is dan op het niveau van religie. Maar als jij, wat moeten wij doen? Wij moeten dan, kijk, ik kom bijvoorbeeld in een toestand terecht dat ik kwaad heb kwaad, wat dan ook, of je dat geestelijke op geestelijke vlak uh, omhoog gaat, of dat jij dan via de wens door de wens om te ontvangen wil jij verlost, bijvoorbeeld een zekere verlossing krijgen omdat jij iets niet aan kan. Ja, in onze, in bijvoorbeeld je kwaad, of uh, uh, dat jij kwaad bent op jouw broeder, zoals uh, in, mein, in, dat voor, in dat voorbeeld wat ik had gezegd. En je kan niet, kan niet tot kalmte komen. Dat is, laten we zeggen, moet, hoe, welke tjikoen moet deze persoon, of iedereen in, in dit voorbeeld, hoe moet je dat corrigeren jezelf? Oké, okay, we hebben zoveel so geleerd in een andere taal, herinner je nog, in de basiscursus. We hebben geleerd live in new. En vijf ways. And, uh, allerlei andere methoden, ja, methodes die wij toen hadden geleerd, dat is ook, alles is, uh, komt, voor, komt op dezelfde neer. Alleen, wat ik nu hier op het bord uh, heb gezegd, dat is uh, qua kilim, ja, qua kilim en qua lichte, als je dat goed aanleert, dan heb je altijd de reding binnen jouw bereik. Hey, geen andere dingen nodig. Geen uh, goden vragen, Alleen werken. Alles wat wij nodig hebben is wat, wat, wat doen wij? Alleen onze kilim. Licht hoef je niet te corrigeren. Als je kilim corrigeert, dan heb je licht automatisch. Dus, nou, stel dat iemand zo is als deze broeder die broeder A is. En die kan niet tot kalmte komen. En niets kan hem tot kalm te laten komen al zijn leven zal die zo zijn op in allerlei variaties en dan natuurlijk geweten zal altijd manieren vinden om, om hem toch wel een beetje te sussen of zo uh, altijd comedie maken maar het zal blij, altijd blijven aan hem vreten hoe moet je dan jezelf ver, ver, verlossen van zoiets als voorbeeld nou deze wens van hem, deze, dat gevoel van geriteerd raken, of, of uh, kwaad zijn over zijn broeder, dan moet je weten dat het heeft niets te maken heeft met zijn broeder. Het is altijd zo dat de mens denkt altijd, het is niet alleen over deze broeder, dit twee broeders. Elke mens denkt altijd dat de buurman het beter heeft. Dat de buurman heeft het beter leven. Uh, he, Iedereen heeft allerlei manieren om, om te projecteren dat op een ander. Dus ook deze doet ook op zijn broeder. Die zegt, nou de broeder is vals uh, werkt, valse dingen doet, et In En mijn klanten uh, steelt, et cetera. Je moet weten dat de kalmte zit hier niet, het probleem zit niet in die broeder, die broeder B. Je hoeft hem niet te corrigeren, dat is hey, okay. het is niet zijn probleem. Het is jouw probleem, die broeder A. Hoe kan je dat, want je kan de ander, je kan schrijven wat je zegt, je kan doen wat je wil. Hij zit in een betere auto, uh, heeft een mooier vrouw, heeft alles beter, naar jouw gevoel. Zie, je dat hij somt de dingen op. En nog vele andere dingen, wat betekent alles zit in de broeder A besloten. Alle probleem zit in hemzelf. Dus, wat moet je doen? Hoe kan hij dan tot kalmte komen? Dat is de vraag van deze personas. Dus, hij kan zijn probleem uh, optekenen als of zien als vijf kilim. Ja? Keter Chochma bin Azi Wat moet je dan doen? Hij moet eerst, er bestaat zo'n principe. Kool she bekoghe gelasot, osse. Dus eerst wanneer de mens, hebben we dat, heb dat ook geleerd. Wanneer de mens begint zijn correctie in elke toestand. Hoe moet je dat beginnen? Niet direct schreeuwen van Hashem, Hashem, help! Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dan eerst, wat zegt men dan? Onze, de Torah geleerden zeggen. Alles wat in jouw krachten is te doen, doe. Doe alles wat in jouw krachten te doen. Eerst moet je doen alles wat in je krachten is. Maar daarna kom je tot het moment waar je geen krachten hebt. Geen mens heeft daar krachten voor, omdat geen mens op aarde is. Dus wat betekent, wat zeggen dan de... Uh, waarom zeggen zij ze dan die Torah geleerden dat doe alles wat in je krachten is te doen als straks als je komt dan tot, een, tot de kochma en dan, en dan zie je, voel je dat jij niet verder kan, wat, wat helpt het mij dan om om, te, om alles te doen wat in mijn krachten is waarom je direct schrijven tot Hashem omdat wij hebben die vier stadia en die vier stadia die heet koor kracht hebben we dat geleerd dat is kracht dus de vier stadia van vierde derde en tweede en eerste dat is de kracht die de mens opbouwt door Torah te leren door wat wij in elke toestand hebben dat die vier krachten wat moet dan de mens doen? Wat moet hij die broeder doen? Die, broeder A, wat moet hij dan doen? Hij moet eerst door zijn eigen kracht verdunnen zijn avioed van het vierde stadium naar het derde stadium. Dus van het hoogste avioed naar het derde stadium. Dan moet hij dan verder gaan met doorzetten met zijn krachten Dat is Het moeilijkste, want dat is het, dat is vergelijkbaar met het starten van de auto. Ja, dat is het moeilijkste. Natuurlijk voor ons is het niet, maar het moeilijkste voor de auto is het moeilijkste om op gang te worden gebracht. En of het raket bijvoorbeeld. Ja, het eerst het moeilijkste, de zwaarste avioed. Wensdikte. Oké, okay, die gaat van vier naar drie. Dan moet je dan verder verdunnen deze, zijn gevoel van kwaad zijn. Op welke manieren, zoals we hebben ook geleerd vroeger. Hoe moet je omgaan met je kwaad? erin? Nee, nog. of er andere dingen? Dan moet je dan verdunnen jouw wioed. van het derde stadium naar het tweede stadium. Lichter maken jouw wens. Uh, deze wens. Die, waarmee jij niet, oh, waar, waarmee niet onder voeten kan. Hoe zeg dat? Die je niet kan uh, beheersen in jezelf. Dan ga je dan naar het tweede stadium. En natuurlijk voel je nog steeds dat je nog niet tot de kalmte komt. Maar wel, wel een stukje makkelijker, een stukje dunner gevoel van jouw gevoel tegen jouw broer, bijvoorbeeld. Dan ga je naar de eerste stadium. Dat zijn de vier stadia die de mens doet. Dat betekent dus, die vier stadia betekent jouw eigen kracht. Die moet je doen afleggen de weg. Van het vierde stadium naar het eerste stadium. Dat is wat zij hadden gezegd. Alles wat in jouw kracht is te doen, doe. En dan? En dan? Het belangrijkste is te komen tot de ketter. Hoe kan je komen tot de ketter? De ketter heeft geen avioed. De kracht van Yeshua in elke klie heeft geen avioed. Daarom zegt Yeshua... De Yeshua, algemene Yeshua, dus de profeet, zoals wij dat leren, zegt, kom tot mij, ik zal iedereen vertroosten ja, ik zal iedereen, betekent, kom tot de ketter, tot jouw klie ketter. Je kan niet komen tot mij, maar jij komt tot de ketter, en elke ketter ontvangt van de andere ketter, van de hogere ketter, daarom is, daarom, uiteindelijk en de ketter is, de kroon, daarom wordt het ook de algemene de, de hoogste kroon, de hoogste ketter is ook bekroond met de kroon, daarom is de ook de de hele wereld, daarom ook de andere volkeren kijk nou de christenen en straks ook joden zullen hem Jeshua her, her, herkennen als de ketter de, de kroon boven elke eigenlijk iedere begrijpt nu wat betekent dat dat de kracht dat Yeshua is de de kroon op mijn kroon want elke toestand wat mijn toestand is is mijn ketter ik kan stappen doen ik kan gaan zo hoog als ik als ik kan altijd boven mij bestaat één de grootste ketter waaruit waar Waardoor al het licht deze schepping binnenkomt. Eigenlijk? Maar je hoeft dan niet uh, zo ver daar naartoe. Want elke klikketter is overal, heeft dezelfde eigenschappen als, als de hoogste ketter. Dus als ik in mijn toestand kom tot de ketter, doet er niet welke op welk niveau ik mij bevind, dan heb ik dezelfde eigenschap, ja? dezelfde constructie daar moet ik hebben, als de hoogste ketter, als Yeshua die dus de profeet is, duidelijk, waarom niets is in, een, in het laagste gedeelte in het laagste deeltje van de schepping is wat niet er is in het hoogste, daarom uh, uh, dus maar die vier stadia die moeten we, die elke mens moet zelf doorlopen de stadia, goed opletten waar we het over hebben, We, we hebben nu over de kilim ja. De kilim die geen, die geen licht hebben. Duidelijk. Want als hij kwaad is op zijn broeder, betekent dat hij heeft 5 kilim, die leeg zijn, daar waar geen licht in is. Eigenlijk Dat betekent dat hij moet langs die 5 4 kilim omhoog gaan, waarbij de leegte wordt steeds dunner. De leegte, eigenlijk leeg, of kwaad zijn, wordt steeds minder. En wanneer de mens komt, doet vier stadia. dus komt tot de gogma, de kliegogma. Wat te doen verder? Hoe kan dan gogma in de ketter, de kliegogma in de ketter die zijn als het verschil naar eigenschappen is als van saturnus tot een tot een korreltje aan de Korreltje on onderaan aan de dodenzijgen. Nou, is er een verschil naar regenschappen? Natuurlijk is er een enorme verschil. <coughs> Hoe kan men dan deze stap nemen? Nou, goed opletten. De schepper heeft het zo ingericht, zijn schepping, dat het onmogelijk om dat te doen, anders door, door, dan door het geloof boven het verstand. Dus de weg naar de hoogma, de klieghoogma, van de malgoed, dus van het vierde stadium naar het eerste stadium, is aan iedereen gegeven. Hij moet wel krachten opbrengen, zelf, maar dat is gegeven. Want dat is de schepping. En waar de ketter is, aan de ene kant is het en dus, is een tussenfase tussen de schepping en de schepper. Het is nog als het ware geen schepping. Het is het en uh, geen, want schepping is iets wat heeft al kli. Ja, kli, gogma is kli, ja. Het is wel de dunste kli. Waarom is het de dunste? Omdat het de letter jude van de naam van de Hawaïe, jude is de kleinste letter. Maar de ketter is nog geen letter. Het is alleen maar een stippeltje, het is nog geen... Het is iets al, maar het is nog niets. Het is nog een... Uh, dus... Kan dan men, hoe kan dan de schepping iets wat wel avioed heeft van stadium 1 over te stappen? En naar regenschappen betekent overstappen op, op, optrekken naar de ketter. Betekent overeenkomende regenschappen. Ja, of niet? Betekent om uh, um, um, uh, bekleden de kliketter, Ja? Hoe kan dat? Of in de kliketter komen. Die heeft geen... Huh? Ja, wij gaan dat na de pauze verder inzien hoe wij dat kunnen doen.